CFM in 2015 al 25 jaar live. GFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Just to spend them with you. If I could make days last forever. If words could make wishes come true. I'd save every day like a treasure and then. Spend them with you. See you. Met Jim Crouch, Time in a Bottle, zeggen wij tegen u. Goedemorgen, Zandvoort. Live vanuit Hotel Hoogland. Dit programma voor de zaterdag, de 14e maart vandaag. Wat gaan we allemaal doen, Henny naast mij? Ja, we hebben een... Uh, goedemorgen, uh, Rob. Petersen naast mij. We hebben een uh, wat ander soort programma dan anders. Tot aan uh, het nieuws van 11 uur hebben wij een... Uh, 1, 2, uh, 3. Vier, vijf gasten voor ons zitten. En het leuke is, dat hebben wij normaal nooit, meestal hebben we er één. Wat wij ook nooit hebben, is dat wij uh, de vragen van tevoren hebben doorgestuurd. Dus deze heren, dat zijn namelijk degene die uh, in spanning zitten voor de provinciale verkiezingen van 18 maart. En ik zal oh, u even spanning. voorstellen. Ja, we hebben Jo Berensen van de partij 50PLUS. We hebben Michel Demmers, Hart voor Holland, ook welkom. Bruno bouwberg Wilson van de Oudere Partij Noord-Holland. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Jerry Kramer van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. En Andor Sandberg van de CDA. Goedemorgen. We hebben ook goedemorgen. We hebben uitgenodigd ook nog Mark Deen van de PVV. Maar hij was helaas verhinderd. Ja, dus en hier hebben wij het eerste uur eigenlijk een provinciale verkiezingendebat, zoals we dat genoemd hebben. Het is, uh, ja, enige... Communicatie goed onderling met elkaar is wel heel belangrijk... omdat we met uh, in totaal zes mensen hier aan tafel zitten. Wel we uh, van tevoren dus de vragen gestuurd. En uh, Henny, als jij de eerste twee vragen wil doen... die gaan we ook doen zeg maar, in het eerste blok. Dan gaan we een stukje muziek draaien... dan gaan we naar het tweede blok met uh, twee nieuwe vragen. Ja. We moeten alleen even wat spelregels uh, samen afspreken. Uh, en dat is als ik de vraag zo meteen ga stellen. U mag natuurlijk met z'n allen daar op inspringen. Maar dat lijkt me niet zo handig voor een radio. Uh, we hebben uh, een strikte spreektijd. Dus als wij roepen inderdaad dat wij uh, graag ermee eens willen stoppen. Dan uh, doen wij dat met gebaren. Maar dat kan voor een radio. Een non-verbaven stopwatch. Een non-verbale stopwatch. Ik spreek de non-verbale stopwatch okay. vanmorgen. Oké. Okay. Um, de allereerste vraag die wij u zouden willen stellen is... De eerste Kamerverkiezingen zouden eigenlijk los moeten staan van de provinciale verkiezingen. Wie wil daarop reageren? De eerste is... Bruno bouwberg Wilson. Ja, ik wil er wel op, wel op reageren. Uh, het is namelijk zo dat die uh, indirecte uh, verkiezing van de Eerste Kamer... Uh, die is niet toevallig gekomen die heeft ook in, in de geschiedenis al, een, al uh, een behoorlijke reden. In de tijd toen de parlementaire democratie werd ingesteld... en daarmee de macht van de, van de vorst werd ingeperkt... Uh, toen uh, speelde er het belang van de, met name de Walen... want België en Nederland waren toen nog samen... Om, hun, eh, om, om de adel vertegenwoordigd te hebben... in eh, de, het politieke machtcentrum. Het nieuwe politieke machtcentrum. En eh, toen werd bepaald... dat... Eh, eh, het, en de koning had daar wel, wel oren naar... want hij zag daarmee een mogelijkheid... om indirect eh, wat invloed uit te kunnen oefenen... En Mag ik misschien deze geschiedenisles onderbreken? Als tegenwicht te laten gelden voor de nieuwe parlementaire. Bruno, de eerste interruptie is er geweest. Ja, ik vind, uh, ik vind het namelijk helemaal niet zo interessant, die, uh, die geschiedenisles. Uh, ik vind het ook niet zo interessant in deze discussie of we nou een Eerste Kamerverkiezing hebben die los moet staan van de provinciale verkiezingen. Uh, wat ik veel belangrijker vind is de thema's waar het eigenlijk om gaat. Is uh, hoe gaan we om met koopkracht voor met name de ouderen, eh, van hoe gaan we om met de zorg? Dat zijn taken die enerzijds misschien niet eh, direct op provinciaal niveau liggen... maar die eh, waar we in de, op de provincie, op provinciaal niveau... zeker als we praten over de zorg, wel duidelijk mee te maken hebben. En daar zou ik het eigenlijk over willen hebben. Wil iemand daarop reageren? Over we wil het eigenlijk niet behandelen, daar komt het gewoon op niet nou, ik wil de vragen best behandelen. Alleen, eh, we hebben nou eenmaal een systeem van getrapte verkiezingen op dit moment. Daar doen wij niks aan. Ik vind het heel interessant om zeg maar, met u en met anderen... Een te gaan voeren over hoe het hele politieke systeem... ...met waterschappen, met provinciale staten... ...wel of niet de Eerste Kamer, hoe dat moet plaatsvinden. Maar laten we ons bezighouden met de thema's van het Bernds, om ik wil, Meneer Bergen, ik wil hier toch iets op zeggen. Uh, het is natuurlijk wel heel belangrijk. Want er is iets helemaal scheef gelopen. Het gaat helemaal niet meer over de provincie, over de verkiezingen. Het gaat over blijven de mannen in Den Haag aan de macht of niet. Ik denk dat we dat in provinciaal niveau ook heel veel aan kunnen doen... Daar ben ik helemaal met u eens. Alleen het zijn de grote partijen die deze provinciale verkiezingen gekaapt hebben voor hun nationale belangen. En, en, en dat is helaas het geval. Als u kijkt naar alle televisiedebatten televisie die de laatste tijd geweest zijn, er komt op één uitzondering na. Eh, komen de provinciale lijsttrekkers niet aan bod. Het zijn alleen maar de landelijke politieke leiders die debat op. Ja, maar daarom moeten we daar nu via de verkiezingen proberen om daar wat aan te doen. En dat ik het wil... echt over de provincie gaat. Ik wil even en ook. Ik landelijke... in Den Haag en daarom kan getrapte verkiezingen, zou best kunnen, maar mag ik even als het over of... de provincie gaat. Maar Mogen de landelijke de... partijen hier even op reageren? Je bent het ook met me eens als er gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden die totaal geen binding hebben met uh, de nationale verkiezingen dat er dan ook uh, nationaal een debat is. En ook nationaal wordt gekeken voor hoe de uitslag is. Dus het maakt niet uit of we wat voor verkiezingen er zijn. Het wordt absoluut nationaal getrokken. Ja, het zijn natuurlijk allemaal graadmeters... die uiteindelijk uh, in het belang van de politiek van Den Haag meespelen. Absoluut. En toch uh, willen wij graag even terug naar die provincie. Uh, want wat, wat is er nou zo belangrijk in die provincie? In... Meneer Beentzen zegt, uh, van 50 plus... die zegt, ja, uh, ik wil het daarover hebben. Maar heeft u de indruk dan dat u iets kunt doen aan de zorg als je in de provincie zit? Nou, ik denk dat als we kijken naar, uh, naar de provincie, als we kijken op dit moment hoe de zorg geregeld is, uh, hè, met de hele overheveling naar de gemeentes, het toezicht op de gemeentes, uh, de grote verschillen die erop gaan uh, treden tussen de gemeentes onderling, waar de provincie denk ik uh, in haar toezicht, uh, in haar toezicht rol iets aan kan doen. Uh, we hebben te maken met de bejaardentehuizen, die wat in hoog tempo... Die, wat die, die, wat uh, nou, laat die zes zes mij even zes uitspreken, zes. Zes. alsjeblieft. Nou, dat heeft u mij ook niet gedaan. Dus ik wil gewoon een vraag tussen door. Als we, kijken, nou als we kijken, als we kijken van, uh, van de bejaarderthuizen, de verzorgingshuizen die nou, in hoog tempo gesloten Die hey, andere, uh, zullen het wel doen. Dat vind ik niet zo netjes. Heren, kunnen we even terug naar. Als die nou heel even het af mag maken, dan geef ik het woord aan Prudy. Ja, dan zal ik zo meteen wel op uw vraag reageren. Uh, ik constateer dat ze, zeg maar in een hoog tempo bejaarderthuizen en verzorgingshuizen worden gesloten. Uh, er wordt uh, een uh, groot aantal taken wordt overgeleverd of overgedragen aan mantelzorgers die daar absoluut niet toe geëquipeerd zijn. Zijn en die het ook niet aan kunnen, want zijn, uh, die taken komen vaak neer op, uh, op uh, gezinnen die al te maken hebben met, uh, met uh, uh, uh, zeg maar uh, uh, dubbele banen, uh, zorg voor kinderen en die moeten dan ook zeg maar, uh, die mantelzorg. nog aan als, als, als, als u kijkt, als u als u kijkt van van hoeveel mantelzorgers er al in de problemen Berends, zijn en nog verder in de problemen komen. Mag ik u onderbreken, want de anderen willen ook echt heel graag aan het woord. Uh, Bruno wil erop reageren en daarna Jerry. Is dat akkoord? Ja, mag ik voorstellen dat Jerry als eerste reageert? Het mag. Het niet het woord had. Dan is dat uh, een goed idee. Dankjewel Bruno. Ja, Ik denk uh, zeker ook uh, met de provinciale staatsverkiezingen, maar ook met de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de kiezer die stemt voor 85% uh, op het uh, landelijk regeringsbeleid. 10% gaat dan vaak over gemeentelijk beleid en dan blijft er nog vaak 4, 5% over, over provinciaal beleid. Daar kunnen we met z'n allen over gaan debatteren, maar dat is gewoon een gegeven. En dat zijn ook de thema's die de heer Berens net aanraakt over de zorg. En dat gaat mensen, dat raakt mensen gewoon direct. Ook direct in een portemonnee en in een hele beleving hoe de politiek met hen omgaat. Dus daar kunnen we omheen blijven draaien. Maar dat zijn wel de thema's waar het op speelt. Dat klopt. Uh, en ik denk dat er misschien voor de politieke partijen dan een taak weggelegd is om te kijken hoe dat dan veranderd kan worden naar werkelijk de provinciale verkiezingen en dat wat ja, er wat, wat zij. doen. u begon uw vraag met ja, moeten de uh, Eerste Kamer ja. apart worden gekozen van de Provinciale Staten. Nou, het is gewoon ook een gegeven dat wij als Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen. En die zijn... Nou, als je het nu ook ziet, er worden een beetje gebruikt, ik gebruik bewust niet het woord misbruik, voor, voor de Tweede Kamer, of het regeringsbeleid nog wel wordt gesteund. Als je een PVV hoort en ook andere partijen, ja, je kunt nu afrekenen met het kabinet. Nou, dat, daar kunnen wij niks aan doen. Dat, nee. die, die, die landelijke ja. kopstukken, die halen de media. Dus die zetten daarmee het uh, Ja, het, ja het, uh, nee. uh, Voorzitter, daar ben ik het dus Uitelijk... niet helemaal mee eens. Want het streven van de provincie, dat is om een evenwicht te te bereiken tussen het bedrag aan te betalen opzenden en het ervaren van overheidsoptreden. En het evenwicht, hè, dat ligt bij meneer Berendsen of bij mij of bij Jerry of bij Andor, dat evenwicht ligt dan ergens anders. En dat is, daar moet de discussie in de provincie over gaan. Duidelijk, dank u wel. Ik uh, wil graag over naar. Uh, als afsluiting dan. wordt eerst even gelaten, maar ik wou toch nog even ingaan op uw vraag. Moeten die gekoppeld zijn, die verkiezingen? Ik denk dat het onder het begin heel verstandig is dat er, na twee jaar dat we de Tweede Kamer hebben gekozen, het moment is dat we de Eerste Kamer kiezen. Een chambre de reflexion. Dus met andere woorden, dat is een gelimiteerde Kamer die dus alleen gaat over de inhoud van wetgeving. Is die correct en is die handhaafbaar? En dan kun je je vragen, heb je nou voldoende politieke legitimatie bij getrapte verkiezing van die Eerste Kamer, ja of nee. Op dit moment is het zo dat provinciale staten kiezen de Eerste Kamer. Daarin komt natuurlijk ook de wens van de, en de, en de, het stemmenaantal tot de uitdrukking. Dus met andere woorden, of dat nou een direct gekozen Eerste Kamer of een indirect gekozen Kamer zou zijn. Het weerspiegelt in ieder geval de stemmenverhouding zoals die in de verkiezingen tot de uitdrukking komen. Ik zie... Geen voordeel erin om dat los te koppelen. En het lijkt me juist een goed moment. Na twee jaar na het kiezen van de Tweede Kamer. Dat de Eerste Kamer wordt gekozen. Omdat je dan namelijk als kiezer de mogelijkheid hebt. Om je over het gevoerde regeringsbeleid uit te spreken. En dat lijkt me heel verstandig. We komen er vast niet uit vanmorgen, maar dank u wel heren voor het antwoord op maar maar de eerste vraag. die illusie hadden we toch ook niet? Die illusie hadden niet we niet. ook niet, maar we ja. hebben uh, nog een paar vragen u doen toekomen. En ja, de tweede vraag die is eigenlijk wel heel erg belangrijk voor ons in antwoord. Het windmolenparkverhaal. De officiële vraag is de provinciale staat lobbyen niet hard genoeg tegen het windmolenpark. Andor. Nou, ik ben het daar absoluut niet mee eens. Dat, dat ten eerste. Omdat ik denk dat uh, de provincie Noord-Holland uh, behoorlijk lobbyt tegen uh, windmolens. Uh, in ieder geval sowieso op zee. Uh, dat zie je niet alleen in Noord-Holland, maar ook in Zuid-Holland. Uh, Noord-Holland en Zuid-Holland, die treden met elkaar op. En het mooie is uh, van deze provinciale uh, verkiezingen... is dat je een hele duidelijke tegenstelling ziet tussen de voorstanders en tegenstanders. Hier aan deze tafel, uh, uh, weet ik één ding zeker, zijn we allemaal tegen. Uh, windbonus binnen de 12-naalfzone. Uh, uh, dat is, dat is uh, zelfs verder buiten. Voor alle uh, luisteraars, er wordt driftig geknikt. <laughs> maar het, waar, waar het een beetje ook om gaat, is wat voor stem heb je? Uh, kijk, uh, uh, de VVD in Zandvoort, die is al jaren bezig om te strijden tegen winbanners. De, de, de pech wat de VVD heeft. Is dat er een VVD-minister over gaat. En het onderdeel is van de regeringsakkoord. Dat lijkt me behoorlijk lastig. Uh, daarin heb ik bijvoorbeeld als CDA zijnde. Heb het een stuk makkelijker. Omdat ik uh, makkelijk ook de Tweede Kamer kan bereiken. En ook makkelijk in discussie kan gaan. De... Wil, uh, wil de VVD uh, aanwezigen hier dan op reageren op dat ongemakkelijke gevoel van het hebben van een standpunt en de minister die daar lijnrecht tegenover staat? Ik wil absoluut in een uh, slachtofferrol worden <laughs> geworpen. Maar dat was ook ding, niet de ander, bedoeling. Maar zegt is natuurlijk zo. Kijk, uh, zodra uh, het over windmolens gaat wordt de naam Kamp daaraan uh, verbonden. Ja, en Kamp is een VVD'er en dan is het heel moeilijk uit te leggen dat je als lokale VVD en zeker ook als provinciale VVD uh, tegen de plaatsing van die windmolens uh, bent. Maar door juist dat het ook weer je eigen minister is, heb je weer invloed in Den Haag, heb je directe lijnen en ben je als landelijke partij natuurlijk dichter bij het vuur om hetgene wat ze willen, om te proberen daar een alternatief voor te bieden. En dat is Amuide Ver. En dat hebben wij ook in het verkiezingsprogramma van de VVD hier voor de komende verkiezingen opgenomen. Dat wij uh, pleiten voor een uh, amuide ver. Dus ver buiten de horizon. Uh, en niet in het zicht hier voor de kust uh, van Zandvoort. En als ik zie zeg maar, wat hetgene wat we allemaal doen. Ook met publiciteit trekken. Dat er toch wel wat gebeurt. Ook in het, in het Haagse. Dat ze misschien uh, jeuk uh, gaan, uh, gaan krijgen. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. Ik, uh, ik zie uh, twee heren uh, die... Uh... Ik wil daar graag ook op reageren. Als 50PLUS zijn wij zeker geen voorstander van... Wij zijn een voorstander van duurzame energie... maar wij zijn geen voorstander van windmolenparken... zeg maar binnen de 12 mijlzone. Verder buiten, 20 mijlzone of nog verder. De vraag is natuurlijk, denk ik, of windmolens echt de oplossing zijn. Een windmolen is een, en dat weet ik als techneut... is een apparaat wat een beperking heeft. Je kunt ze groter maken... Je kunt ze nog groter maken en nog groter maken. Maar het heeft op zichzelf heeft het allemaal weinig zin. Ze hebben gewoon hun, hun beperkingen. Ik denk dat en we u... zouden wat dat betreft veel meer in moeten steken ja. op gewoon alternatieven. Eh, Zonne-energie. En zeker ook, we zijn een hele waterrijke provincie. En we zouden eens meer moeten kijken naar eh, die, eh, de blue-energie. Eh, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Mogelijkheden die er zijn met Zoutwater, zoetwater enzovoort. enzovoort. Ik denk en dat waarom u daar heel wij... erg gelijk in heeft. Waarom... Alleen als ik u mag onderbreken... Um, de vraag was eigenlijk van uh, dit standpunt, wat waarschijnlijk ook weer gedeeld gaat worden door bijna alle aanwezigen, van um, zoek het nou eens even uit. Hoe krijgen we dat nou over het voetlicht? Dat was eigenlijk de vraag. Welke... Ja, het probleem blijft natuurlijk dat zeg maar, in de provincie, uh, ik ben het niet helemaal met anderen eens, want ik denk dat de provincie nog wel wat meer aan zou kunnen doen. Alleen het probleem is dat de provincie zelf de provincie, zelf. de provincie zelf is. De provincie zelf is verdeeld. Uh, he, van, uh, je ziet nog steeds. Uh, uh, toevallig uh, meneer Bond van uh, de provinciale staten, de gedeputeerde, heeft nou, aangegeven. Hoe zou je het aangegeven... nou concreet kunnen doen? Kunt u daar eens op ingaan? Uh, hoe concreet? Uh, door gewoon meer energie te steken in alternatieven als, uh, als zonne-energie. Waarom gebruiken we bijvoorbeeld. Uh, kijk even rond Schiphol. Maar de daar de, hebben we enorm. een taakstelling, daarom daar, doen we dat. Ja, allemaal. daar hebben we ook mee te maken. Maar we worden. Uh, de vraag is natuurlijk: worden we niet een beetje gechanteerd door de grote energie? Maatschappijen die met behulp van subsidie die windmolens in de, in de lucht houden. Ja, maar, en laten we kijken, en laten we, ja, en laten we kijken of het niet zinvol is. En laten als we kijken of het ingezet ja. voor een aantal ja. wind En laten we even. Mag ik even ingrijpen weer? Ja, want ja, want dit, dit is voor de luisteraars helaas niet. Het zou leuk zijn als je erbij zat, dit hele verhaal. Maar voor de luisteraars ja. is het toch uh, iets wat beter om uh, de een na de andere... te Ik zou dan ook graag mijn verhaal even af willen maken. We Als u het rond... heel kort doet, want de anderen willen ook graag nog even... Rond Schiphol bijvoorbeeld hebben we zeg maar, tussen de landingsbanen hebben we enorm veel ruimte. Waarom eh, proberen we daar niet eens eh, met zonne-energie eh, een, een, een groot zonne-energieproject op te zetten? Dat heeft het voordeel dat we zeg maar, daar in ieder geval heel veel alternatieve energie uit kunnen winnen. En misschien hebben we dan meteen ook wel een stuk problematiek rond Schiphol opgelost. Meneer Demmers. Ja, Hart van Holland is het uh, volledig eens uh, met... Uh, voor de gesprekken als het gaat over alternatieven en oude ouderwetse vorm van energieopwekking die heel veel geld kost maar wij denken dat uh, in het regerenakkoord uh, die kaarten geschud zijn en dat de provinciale bestuurders daaraan vasthangen dat ze wel geprobeerd hebben in het interprovinciaal overleg daar overeenstemming voor te komen. Voor het aantal megawatts. Maar in de tussentijd is de Europese richtlijn veranderd en een stuk soepeler geworden. En toch blijven ze eraan vasthangen. Dat is mijn, uh, uh, ons uh, probleem. Dat ze dat te rigide doen. Terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Dank u wel, meneer, An meneer Sandberg, meneer Andor. De misvatting is over dat de provincie erover zou gaan. Hoor. Dat moeten we denk ik ook even vaststellen. De provincie moet zich verzetten daartegen. Dus, uh, Noord-Holland is een eigen identiteit. Hij heeft een eigen inkomsten, eigen belastinggebied en een eigen mening. En dat is helemaal niet doorgeklonken in die uh, windmolenproblematiek. Ze hangen aan het regeringsbeleid vast. En wij kunnen er weinig tegen doen. Zeker die lokale partijen. de, uh, de CDA D66, VVD zit in een spagaat als het over landelijk beleid gaat en als het over uh, provinciaal beleid gaat en dat klinkt niet genoeg door en daar moet meer aan gedaan worden dat de mensen, CQ de gemeente een belangrijke stem krijgen in dit soort, in, uh, dit soort zaken die hen zelf en hun directe belang betreffen dank, we dank u wel, u wel. U en dat we dank u wel, ik a geef a toch even het woord aan Andor want die was ja, er al wil, mee ik begonnen. wil even twee punten maken het eerste punt is, uh, is dat er inderdaad binnen de provincie wel degelijk tegenstellingen zijn bij partijen die voor of tegen zijn binnen de twaalfnaalszone. Ik was afgelopen donderdag bij een debat in Amsterdam bij D66. Daar zie je dat D66 juist provinciaal een voorstander is om dat wel te doen ook GroenLinks, ook Partij van de Dieren die zeggen prima en de Partij van de Arbeid, die zeggen provinciaal dat moet kunnen want we hebben te, te maken met een, een opgave ja. dat is één punt het tweede, punt wat, ik ook al aangegeven het tweede heb. punt wat ik wil maken is we zijn hier aan tafel, de Zandvoortse kandidaten sowieso eens dat het niet binnen de 12 mijlzone moet gaan maar ik, waar ik wel een punt van wil maken is je moet een betrouwbare overheid zijn als je zegt van 685 uh, megawatt moet er komen voor windenergie. Er zijn gemeentes binnen de uh, provincie Noord-Holland die het graag willen. Amsterdam wil graag windbonus plaatsen. Uh, Halenmeer wil graag windbonus plaatsen. Een mooie locatie ook is ook de Afsluitdijk. De Afsluitdijk, daar heeft niemand last van. Daar kunnen prima windbonus staan. Want je hebt ook te maken met het feit dat mensen... als er in 2009 wordt gezegd we gaan windmolens verplaatsen... dan worden er investeringen gedaan. En een betrouwbare overheid betekent dat ook dat uh, die investering dan niet na vier jaar... Ja, maar meneer Sandbergen, waarom is de provinciale verordening dan uh, zo anderhalf jaar geleden gewijzigd en afgelopen najaar is daar een klap op gegeven <coughs> door de Raad van State. De gemeente Haarlem en Meer die stond uh, gewoon buiten de deur. Alle argumenten zijn aangevoerd en die provinciale verordening die is gewijzigd omdat er te veel tegenstand was en Haarlem en Meer heeft daar het nadeel van. Hmm. Waar, waarom kunnen wij als provinciale staten ja. niet gewoon de juridische Binding behouden en wat er afgesproken is gewoon doen. Maar onderwijl gewoon de wet veranderen. Ik als, vind het raar. Uh, als meneer Sandberger daar even over nadenkt, dan gaan wij even, als u het goed vindt, met z'n allen naar de muziek. Even pauze in dit geheel en even weer graag de neuzen voor ons. Even alle kanten op muziek. Rob. Dat is een goed plan. We gaan naar, naar Laura Postini even luisteren en dan komen we zo bij u terug. Ja, dan ben je terug bij Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Totaal Hoogland. Waar we midden in de politieke debat zitten over de provinciale staat. En we hebben nog wat standaardvragen geformuleerd, eigenlijk. En uh, ja, de volgende vraag is een vrij kort, die gaan we nog even per persoon stellen. Dat lijkt me handig. Maar voor de... wil ze nog een even iets vertellen? Ja, want ik was nog niet aan het geweest over windmolens. En ik wou even wijzen op de paradox die er is. Wat we namelijk proberen te doen met windenergie, dat is namelijk uh, duurzame energie opwekken en daarmee het milieu te ontzien. En wat je nu gaat zien, gaat uh, zien op het moment dat we binnen de 12 mijlzone zouden gaan, windparken zouden gaan realiseren, dat we natuur opofferen om het milieu te gunsten uh, te zijn. Nou, dat vind ik een on on on onbegrijpelijke Daarnaast vind ik moet er heel goed gelet worden op het feit. waarom doen we dat binnen die 12 mijl zones? Het is omdat de aanleggen koper zou zijn. Maar op het moment dat je wel kijkt. Wat het spaart aan de ene kant, maar je kijkt niet wat het kost aan de andere kant, namelijk aan banen. En dat is kort geleden is dat ook tot duidelijk gekomen. Het zijn dus <coughs> over de 2000 banen die er dus alleen is antwoord al op de tocht staan als gevolg van het feit dat dat dus door onze toeristen niet zou worden gepruimd. He, als daar honderden uh, uh, windmolens staan, nou, dan moet dat voldoende argument zijn om uh, ervoor te waken dat je iets wat je ten gunste van het milieu wil doen, uh, op allerlei manieren ten nadelen van je uitpakt. <tie> en dan ten aanzien van de bevoegdheden. Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat de provincie, net als ieder burger en niet anders, een stem heeft om een zienswijze te kunnen indienen. Het bevoegd gezag is minister Kamp in dit geval, omdat het namelijk windparken betreft met een capaciteit van meer dan 100 megawatt. Eh, en zo liggen de verhoudingen. En als u vraagt, van, denkt u dat de provincie daar voldoende aan doet, dan denk ik ja, dat doet de provincie wel. Niet alleen omdat eh, fracties een goede entree hebben bij de minister zelf vanuit zijn eigen politieke achterban. Maar ook omdat de, de gedeputeerde economische zaken natuurlijk heel erg druk om te gevolgen. Die er voor gemeenten uit voortvloeien. Nou, dat wil ik nog even. Oké, okay. bedankt. Dank u wel. een vraag aan meneer Bouwberg Wilson en aan meneer Kramer. Absoluut. En meneer Kramer en meneer Bouwberg Wilson, die zitten allebei in de Provinciale Staten. Nu staat er in de Provinciale Ruimtelijke Verordening: staat gewoon met dikke letters: de vrije blik op zee mag niet belemmerd worden. Punt. Ja. En wat doet de provincie? Die werkt via het IPO. Moeten ze die, die megawatts verdelen, merken ze wel mee. Dus die provincie zit ook in de spagaat. Toen de hele zaak voorlag, wat hebben de huidige provinciale statenleden eraan gedaan? Ja. Het, het... Deze, deze discussie gaan, uh, die is heel uh, erg leuk. Een hele leuke kant op maar hier, de heer Demmers heeft het nu over wind op land. En we hadden het zojuist over ja. wind op zee. Oké. Okay. Nou, dat, uh, één ding is zeker. Ik dat heb het over de vrije blik op zee. Dat staat in dus... het provinciale verordening. Dat is een bestemmingsplan. Dan laten wij... We dingen door elkaar. Wij laten nu toch de windmolens waard, even achter Kramer? ons moeten goed vinden. En in, in ingerzijgen Dat niet voor alle Dat is namelijk de provincie. En niet wat er u is jokt. Heeft, maar... Wij willen ze niet voor ons, maar wij laten ze nu achter ons. Nou goed, in, in ieder geval is duidelijk als we allemaal tegen zijn... dan moeten ze er eigenlijk niet komen. Dus dat is helder. Korte, stel, ik heb een kort antwoord graag. Lokale partijen zijn de verliezers bij de provinciale verkiezingen. We beginnen bij meneer Beert van 50+. Plus. Is dat zo? Ziet u dat zo of niet? Uh, ik weet niet of de, dat, zal, dat, zal, dat zal op 18 maart zal dat blijken of dat inderdaad uh, zo is. Uh, ik, uh, ik hoop uiteraard uh, op een goed resultaat voor 50 plus. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik denk dat we gewoon een, een, een goede kandidaat hebben met een goed programma. Uh, dat lijkt mij het uh, enige uh, maat, uh, maatgevend uh, gebeuren. Ander Zandberg, anders Het Antwoord is uh, nee. Nee. Wil je er nog een argumentatie over? Hele uh... korte? Huh? Als lokale partij? Als lo al lokale partij, uh, die verdiezen niet bij de provinciale verkiezingen. Kijk er maar om u heen. Er uh, zijn in Zandvoort al zes kandidaten die uh, voor de provinciale staten op, op de lijst staan. Dus dat betekent dat de provinciale uh, staten, die zijn dichtbij voor de bewoner van Zandvoort. Oké, okay. Jerry Kramer, VVD. Nee, ik sluit Als lokale me partij ook okay. <laughs> Nee, Ik sluit me aan bij het antwoord van uh, Andor. Oké. Okay. Michel Demmers? Ja, ik vind uh, in zo'n algemeenheid dat uh, lokale partijen sowieso uh, qua geld gediscrimineerd worden. En dat we de kleine stem hebben in de Provinciale Staten waar het toch over heel belangrijke dingen gaat. Ik vind ook dat de lokale stem van Zandvoort, maar ook van andere gemeenten, te weinig doorklicht. Het laatste wat wij gezien hebben van de provincie, dat is de renovatie van de Noordboulevard. Voor 22 miljoen gulden toen nog. En daarna hebben we de provincie niet meer gezien, behalve voor de gebundelde doeluitkeringen. Behalve dat is meehelpen helpen. De er is daar ook iets aan bijbetaald. door de provincie. van de, uh, de <tie> Antwoord van André 4,5 huh? miljoen. Heel recent. Meneer, op een begroting van 509 miljoen euro nee. is die 5 miljoen een foutje. Een foutje. Nee, waar nee, het om gaat is of de provincie oog heeft voor lokale belangen. En ik denk dat we het mogen constateren dat dat het geval is. Dan even wat betreft de, de zijn de lokale partijen de dupe van de wijze op uh, nu. Uh, zij in de publiciteit wel of niet aan bod komen. Ik denk dat het heel helder is. <tie> Ik denk dat het heel helder is dat, de, de, dat elke verkiezing. of het nou gaat om de gemeenteraden. of het dan nou gaat om de provincie. of dat het nu gaat over de Tweede Kamer. die worden gewoon overheerst door de landelijke partijen. Dat is, dat is een feit en daar, dat, kun je, dat kun je niet ontkennen. Ik hoop dat onze kiezers dat doorzien. en dat ze oog hebben voor het feit dat 30% van alle raden in Noord-Holland. ingenomen worden door lokale partijen. Zoek daar je kracht. Daar gaat het om in deze provinciale verkiezingen. En meneer... Behouden, Hart voor Holland. Wij, wij hebben dan nog even een, een positieve bijdrage. CFM geeft in ieder geval behalve de landelijke ook het platform uh, van morgen aan de lokale partijen. Wij doen ons best. Meneer Kramer. Ik vond het uh, wel een, een, een mooi thema waar de heer Demmers uh, op aansneed over de, zeg maar de, het geld wat de provincie aan de gemeente Zandvoort geeft voor de entree Zandvoort. De heer Demmers noemt het VOI. Um, nou, ik vind dat zeker geen vooi. Ik uh, vind sowieso dat uh, belastinggeld en zeker aan dit soort dingen, dat je dat maar één keer kan uitgeven. Dus dat je uh, heel uh, zuinig met je geld moet omgaan in de provincie. En het beeld wat wordt geschetst is dat de provincie maar heel rijk is. De heer Demmers heeft het zelfs over 500 miljoen. Nou, dat is het al lang niet meer. Het de, de budget van de provincie is rond de, 400 miljoen. Daarvan he, 180 miljoen komt binnen via de opcenten. En dat geld wordt zoveel mogelijk dan ook ingezet op het, de infrastructuur. En daarnaast heeft de provincie nog heel veel andere taken. Dus het is, ja, dus het is heel erg belangrijk dat Zandwoord zeg maar, nu dit geld heeft gekregen binnen het budget wat er is. Mag ik, hier mag ik wat op zeggen over Kort. dat geld Want hoe het geld verdeeld wordt en waar het voor bestemd wordt dat geeft precies aan waar nu op dit moment provinciale staten en de bestuurders denken waar het evenwicht ligt dat is volledig uit het lood, gesloot, uh, uit het lood gegaan er wordt uh, 134 134 miljoen euro wordt er uitgegeven aan natuur en milieu. En dan heb ik het nog niet over de duurzaamheids- en milieutaken... die in andere programma's verstopt zijn. U kunt van die 509 miljoen euro... wat de exploitatie was in 2014... kunt u gewoon de helft op natuur, milieu en uh, andere zaken richten. Terwijl de regionale economie volledig is ondergesneeuwd. Want aan die milieuzaken daar kun je je handen niet aan branden. Maar de, het economiegebeuren, dat wordt gefaciliteerd... ...naar gemeente toe met af en toe een onderzoekje... ...en voor de rest zoekt u het maar uit. Dus de, de, de, de, het grote anker, het hangijzer... ...wat hier gedaan wordt in deze provincie... ...dat is natuur, milieu en allerlei andere zaken... ...waar je aan werkgelegenheid en woning eh, niet toekomt. Waarom, waarom zegt de, vezen, nu heel erg ver van dat de Ja, landen. ...maar buiten... Het het wij, mo wij, mogen, ...wij mogen niet bouwen buiten bestaand, bestaand bebouwd gebied... ...dat blokkeert heel veel gemeenten... Wat heeft de VVD daaraan gedaan? Dank u wel. Ja, dat is, er uh, wordt Er wil uh, hier gereageerd. Ik begrijp wat meneer wil, maar het, <laughs> we gaan alleen veel te ver buiten de vraag op. Ja, het we gaan even, de, die, even de, die andere vraag doen die we op dit lijstje hebben staan. Dat is de waterschapsverkiezingen loskoppelen van de provinciale verkiezingen. Ja. Mijn, mijn persoonlijk iets, ik heb, ik heb daar wel een duidelijke mening over. Ik denk uh, mijn collega ook, heb je los. Maar we gaan beginnen bij Andor Sandberg. Wat zei hij? Nou, ik denk dat het juist heel verstandig is dat de waterschapsverkiezingen aan uh, deze verkiezingen zijn geklonken. Omdat uh, in 2008 uh, waren uh, solitair de waterschapsverkiezingen. Toen is het net post gegaan en toen was de, volgens mij de opkomst was niet heel, was 15%. Het is dus een puur praktische zaak. Maar waarom, waarom zou je moeten kiezen voor mensen van een waterschap? I I ja, dus dat, is dat is een andere vraag. vraag. Over, over gaan of, gaan. of er überhaupt gekozen ja, moet worden. Kijk, wat dat betreft maar... uh, uh, <laughs> leven wij in een democratisch land. De waterschappen, daar zijn we in principe zijn we daar heel erg trots op als Nederland zijnde. Want uh -huh. het is de enige instituut uh, uh -huh. in de wereld die, die zo is geregeld. M mogen wij dan de vraag even anders formuleren? Ja, de koppeling, dat is denk ik dan wel duidelijk. Want anders komt er geen Ons, mens. Ja. Er maar de vraag is of er überhaupt uh, gekozen moet worden. Want uh, ik weet niet hoe het hier gaat. Maar ik, ik ken deze mensen niet. Ik weet niet waar het over gaat. Gaat. Het enige is, denk ik, dat met mij half zandvoort zegt: ik wil graag droge voeten houden. Ja, dat maar, is, dat wie, is de vraag. Maar wie het en, doet. En het, het belangrijkste is dus in, de, in dat geval zeker dat je kan zeggen: ja, zijn deze verkiezingen overbodig? Ja, zouden ook andere uiteindelijk mensen. Dat het of een taak van het Rijk moet gaan worden of een taak van de provincie. Ja, die waterschap ik heb... onderbrengen in de provincie is dat in wel beter. Nog andere ja, ik, mensen? Heb al even, ik heb al even aangegeven bij de behandeling van de eerste vraag dat we gewoon op dit moment zitten met een structuur van waterschappen, provinciale staten, Eerste Kamer en enzovoort. Het zou heel goed zijn dat de komende jaren de politici zich bezighouden met van hoe kunnen we dat beter structureren, Hoe kunnen we overbodige bestuurslagen eruit snijden om alles wat meer kost effectief te maken. Ik denk dat dat heel erg zinvol is. Het nu loskoppelen van de waterschapsverkiezingen van Provinciale Staten lijkt mij een slechte zaak. Zoals Ander al aangegeven heeft. Van, er komt anders geen mensen opdagen. En het is te hopen dat nu mensen zich in ieder geval zich uit kunnen spreken. Maar, ja. En of het dan zinvol is. Dat omdat is, niemand is, weet is van wat andere... is eigenlijk de taak van de waterschap. Wie zijn het die dat ja. uit moeten voeren enzovoort. enzovoort. Dat, dat is dan een, een hele, hele andere discussie. discussie. Maar, is ja. de principevraag niet belangrijker om uh, te bespreken. Uh, moet een waterschap het bestuur? Moet dat uh, een politieke orgaan zijn of niet? Ja, ik vind van niet. He, dat... U loopt het risico als uh, wakker dier als partij in maar de waterschappen gaat zitten. Demmers, maar meneer Demmers, u, u was toch degene die zelf ooit verkiesbaar was voor die waterschapsverkiezingen? Ja, omdat de VVD mij had <laughs> overgehaald. Maar meneer Demmers... Ja, dus u was uh, u, op dat u... moment ook voor de VVD? U vraagt op dat deze... moment dacht ik, ik hou van een zakelijke benadering en daar is de VVD voor. Maar ja, nu nee, de... Ga, gaan we dit dus even zakelijk partij, benaderen, heren. <laughs> ja. uh, u vraagt het aan ons, maar wij hebben daar ook geen antwoord op. Uh, uiteraard. Maar na het 11 uh, uur uh, nieuws hebben wij nog wel mensen die hier komen iets vertellen over de waterschap. Dus als u dat wil horen, want die weten ja. er alles van, dan bent u van harte uitgenodigd. Ik weet er ook veel en dan, van, meneer Kramer ook. Maar dan gaan we al deze vragen ja, stellen. Zitten, toch? Mogen wij nog even een heel klein bruggetje maken ja. met uh, naar het, uh, uh, de discussie van uh, hiervoor. Uh, in hoeverre uh, kunt u aangeven, heeft u invloed als lokale uh, kandidaat op het beleid van de provincie? Is dat, uh, is dat heel concreet te vertellen? Want ik denk straks gaan wij toch kiezen. Ik wil graag weten op welke partij. En ik denk dat uh, ik heel graag wil weten welke kandidaat de meeste invloed heeft. Welke partij heeft de meeste invloed op het Zandvoortse. Het is wat kort door de bocht. Ik geef het u onmiddellijk toe. Maar zo zitten denk ik met mij nog meer uh, Zandvoorters in elkaar. Mogen we een rondje maken? We hebben geen Zandvoortse partij in de staat, hoor. Zandvoortse kandidaat. Zal ik een aftrap tegen? Ja, je mag een aftrap. Uh, uh, Kijk. De provincie, je zit in de, in de Staten voor de provincie. En natuurlijk is het uh, heel goed dat je als Zandvoort zoveel kandidaten hebt. Die zich allemaal willen gaan inzetten ook voor diezelfde provincie. En daarbij ook het beetje het Zandvoortse geluid uh, naar voren brengen. Nou, als u het heeft over invloed. De VVD is een, is een grote partij hier uh, in de provincie. Ik ben zelf ook, uh, ik zit al in de Staten. En ik sta voor de komende verkiezingen op 18 maart op plek 4. Dus ja, ik, ik, ik denk dat de keuze ook wel uh, ja, te maken is van welke kandidaat uh, je, je kan kiezen. Uh, we, hebben, we hebben het eigenlijk gewoon links tot rechts uh, hebben kandidaten. En, uh, maar ja, wat geeft nou eens een concreet voorbeeld van um, waar zit nou precies die invloed als het over iets zandvoorts zou gaan? Mag ik daar een gaan? voorbeeld ja. van geven? ik ben overigens geen statenlid, maar ik ben woordvoerder van de oude partij in de commissies Ruimte en Milieu en Mobiliteit en Wonen nou, zo even kwam al te sprake wat, wat, wat doet de provincie nou voor Zandvoort, ik heb toen genoemd die 4,5 miljoen voor de entree Zandvoort, dat kwam vorig jaar, vorig najaar kwam dat in de commissie en dan is het, en dan is het natuurlijk als als, als als als inwoner van Zandvoort wel heel erg aardig als je in ieder geval het belang voor Zandvoort... van die investering kunt schetsen. En dat heb ik ook graag gedaan. Ik heb dat beschouwd als een, als een startpunt... voor uh, nieuwe ontwikkelingen in Zandvoort. He, als een soort van, uh, van trigger voor andere ontwikkelingen. En... Uh, nou, dat is het uiteraard met zoveel andere commissieleden mede overwogen. Maar dan heb je bijvoorbeeld een hele duidelijke inbreng om het belang daarvan te kunnen schetsen op basis van je lokale bekendheid met de situatie hier in Zandvoort. En dat wordt ook geaccepteerd? Het is niet zo dat, um, dat je dan uitgesloten wordt van een discussie omdat er een belang is ofzo? Nou, Dit... dat zou zo zijn uh, op het moment dat je nog raadslid zou zijn dan heb je dat wel. Dan moet je die afweging maken. Ik was op dat moment geen nou. raadslid meer. Want dat was ik tot maart 2014. He, dus ik moet dat, invloed... dat, dat dus wel doen. Ik denk dat de invloed van, eh, van zeg maar, eh, Zandvoortse kandidaten aan zich. Heel erg beperkt is. Uh, het gaat niet zozeer om zeg maar, de kandidaten zelf, maar ook uh, zeg maar, in hoeverre heb je bestuurlijke invloed. Uh, ik sta weliswaar als lijstduur sta ik uh, op uh, plaats 23. Maar als bestuurslid heb ik wel regelmatig, heel regelmatig uh, overleg met de fractie. En, kan, en kunnen, we bespreken, kunnen we zaken bespreken. En het gaat er niet om van wat mijn mening is als zandvoort. Maar de vraag is: van hoeverre krijg ik mijn partij mee in zaken die voor Zandvoort goed zijn. Want mijn partijen moeten doen. Ik zelf kan wel een mening hebben, maar zelfs als statenlid ben ik maar één van de 55. Maar als ik mijn partij mee kan krijgen in iets wat goed is voor Zandvoort, dan, en zeker als we daarin ook nog kunnen lobbyen naar andere fracties toe, dan heeft dat uh, natuurlijk heel erg veel meer zinvoed. Dus, maar wij gingen uh, er ook even van uit dat u dus, inderdaad uh, het beste met Zandvoort voor had, en niet uw persoonlijke... Ik neem aan dat iedereen uh, accepteert dat, dat, dat je daarvoor zit. Dat is... Uh, dat is volledig. Andere, ik uh, ik heb al een, uh, misschien wel een mooi voorbeeld. Uh, Kijk, als Zandvoort hebben uh, we echt uh, hebben een probleem met bereikbaarheid. Uh, dat is een thema die provinciaal echt speelt. Uh, een voorbeeld geven dat uh, de bereikbaarheidsvisie is de afgelopen vier jaar aangenomen in vijf gemeenteraden in uh, Zuid-Kermeland. Dat nu, moet nu provinciaal gedragen worden. Dus wat je gaat doen als Zandvoortse kandidaat is om die visie... Uh, naar voren te brengen en ook binnen je partij te overtuigen dat het een goede visie is. Dus ik ben van mening dat je wel degelijk invloed hebt als Sandvoortskandidaat op beleid wat in de provincie speelt. En mag ik daarop reageren? Want ik denk dat het wel een goed thema is waar deze verkiezingen ook over gaan, over bereikbaarheid. Bouwke uh, wil ze net nou, je kan geen invloed aanwenden als je zeg maar je raadslid bent. Nou, ik ben het beide. ik ben en statenlid en raadslid. En ik denk juist dat die combinatie goed is. Want als we het dan bijvoorbeeld hebben over die bereikbaarheidsvisie, die er ligt. Dat is vanuit de gemeente hier in Kennermeland opgesteld en ook ondersteund. En wat je nu ziet is dat die gemeentes de steun eraan toe trekken. Dus het fonds wat opgericht zou worden voor een, een potje te creëren om ook te investeren in de bereikbaarheid, dat, dat stagneert. En daar is mede ook het CDA hier in het college voor verantwoordelijk. Dat zeg maar, die, die hele bereikbaarheidsvisie gewoon, ja. Verdwijnt op dat, uh, dat punt. En ik denk dus, juist ook als, als lokale uh, VVD'er en, en hier in de gemeenteraad en de provincie wel dat geluid naar voren kan brengen. Om wel hier uh, die bereikbaarheidsvisie tot stand uh, te kunnen brengen. Laat ik daar nog op uh, reageren, want het is niet helemaal waar dat het CDA uh, daarop tegen is. Alleen de CDA heeft uh, gezegd in de problematiek wat Zandvoort nu verkeert om even een pas op de plaats te maken. Die investeren in het uh, mobiliteitsfonds, dat wordt zeker gedaan. De vraag is waar we hiervoor zitten. Wat uh, kunnen wij als als Sandvoortskandidaten binnen de provincie dit naar, naar voren trekken... ja, één daarvan is om de provincie daar al sowieso te laten uitspreken... wat ze van die mobiliteitsvisie vinden. Hij ligt er al een paar jaar... en de provincie heeft zich daar nog niet echt over uitgesproken. Dat is wel belangrijk om verder te komen. Dus meneer, meneer, dus Demmers? De... Ja. meneer Demmers? Meneer Demmers wil daar nog hierop reageren. Ik wou over zeggen... Um, Afgezien van het feit dat de, als de provincie een van die kerntaken heeft... en vorig jaar 294 miljoen euro heeft uitgegeven aan die bereikbaarheidstoestanden... vind ik dat de gemeente Zandvoort sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de jaren 50... ondergeschoven kind is geweest als het gaat over de Oost-West-West-Oost -Oost verbindingen. Er is nog steeds een muizengaatje bij Aardehoud station. Achter bolwerk is ook niks veranderd. Dus de investeringen die de provincie doet voor de bereikbaarheid van de kust... Natuurlijk met het Mobiliteitsfonds waar Andor mee bezig is geweest, dat verdient nou eens een keer prioriteit. Maar dan is het wel belangrijk en dan zegt het CDA van het is niet zo. Maar het is wel degelijk zo dat het geen prioriteit is bij het college hier in Zandvoort. Ik wil er ook nog even iets over zeggen. De, de, de gedeputeerde heeft in de tijd ten aanzien van de bereiksbaarheidsvisie gesteld dat zij gaande bereid, is, gaande bereid is om die in haar mee te nemen op grond van een unaniem advies van de deelnemende gemeente. Als dat een feit is, dan ligt daar een toezegging van de gedeputeerde. Dus dat is het aangrijpingspunt om daar okay. verder iets mee te kunnen okay. doen. Ja. Nou, helder. We gaan ja. even een kleine pauze inlassen... en komen we dan met het laatste rondje bij je terug... met ja. een uh, korte spreektijd voor jullie allemaal, zo'n 90 seconden. Een woordje... Een woordje... ZANG ...laatste rondje politiek. We hebben zojuist afgesproken dat iedereen 90 seconden de tijd krijgt... ...om nog even iets te vertellen over de Provinciale de staten van aanstaande woensdag. We beginnen bij 50PLUS, Joop Heel goed. 50PLUS is een partij die opkomt voor de belangen voor ouderen. Niet alleen in de provincie, maar landelijk. We hebben een paar belangrijke thema's, met name gericht op ouderen. Dat gaat om koopkracht. Veel mensen realiseren zich absoluut niet wat de maatregelen van dit kabinet allemaal precies inhouden. Met, met name de ingreep op de pensioenen, met een indexering, of liever zegt het afschaffen van de indexering, dat houdt in dat mensen die nu pensioen krijgen, maar ook de mensen die nu 50 zijn, er de komende 15 jaar alleen maar op achteruit gaan. We we hebben inmiddels een, pensioen, zo, een pensioenpot van 1300 miljard. Uh, ik weet niet of uh, de mensen dat uh, beseffen. Maar dat is een 1 en 3 en 11 nullen. Uh, dat is er in, uh, in principe voor pensioenen beschikbaar. En uh, deze regering die uh, heeft besloten uh, met steun van de Tweede Kamer. Of de meerderheid van de Tweede Kamer. Om dat nog maar verder op te laten potten. Zorg is een absoluut, uh, is een absoluut uh, probleem. Uh, ik zou de mensen op willen Stem 50+. Plus. Uh, en als u uh, geïnteresseerd bent in uh, de uitgangspunten van onze partij, kijk het naar www50 50plusdus.nl Ik wil jouw Gaan we naar andershandberg? Nou, ik heb in principe niet, zoveel, uh, niet niet de 90 seconden nodig. Kijk, ik, uh, uh, ik sta voor een drietal dingen hier in Zandvoort. Eén is al genoemd bereikbaarheid. Bereikbaarheid van Zandvoort is uh, van essentieel belang. Uh, we staan veel te lang stil in Haarlem om uh, inderdaad van west naar oost te komen, of ...van oost naar west, dus dat is van belang. Tweede is dat ik uh, wil opkomen voor uh, de Zandvoortse uh, midden- en kleinbedrijven... ...en de strandpavioenhouders... Uh, dan gaat het over windmolens, gaat het over leegstand en over een aantal andere zaken. Die eh, eh, ondernemers spelen onder de regeldruk. Dat zijn allemaal thema's die eh, de eh, midden- en kleinbedrijven raken. En de derde punt eh, waar ik voor wil strijden is eh, voor vrijwilligers. Vrijwilligers dreigen tussen wal en schip te geraken. Vanwege de decentralisaties. Eh, ik vind dat wij als provincie zijn daar meer aandacht voor moeten geven. En ook ze beter moeten gaan ondersteunen. Dank. Dankjewel. Jerry Kramer, VVD. Dankjewel. Ja, de VVD is heel duidelijk. Voor ons staat het thema bereikbaarheid op één. En daarmee ook de werkgelegenheid. Wij vinden het dus belangrijk om te blijven te investeren in de economie van, van Noord-Holland. Voor Zandvoort is ook van belang dat we blijven investeren en ook de ruimte bieden voor betaalbare woningen. Ik ben zelf statenlid en ik ben daar ook woordvoerder op het thema wonen. Dus ik weet heel veel wat de problemen zijn. Zeker hier in de regio moeten dadelijk rond de 200.000 woningen erbij komen. Dus daar wil ik op inzetten dat we goedkope woningen, betaalbare woningen blijven hier in de regio. Uiteraard natuurlijk tegen de windmolens hier voor het kust. Dus we blijven lobbyen richting Den Haag als Provinciale Staten, als VVD-fractie hier in de provincie en in Zandvoort uh, tegen de plannen van minister Kamp. En wat ik belangrijk vind is voor Zandvoort echt een pijler, of voor de economie is ook het uh, circuit. Uh, de provincie heeft natuurlijk een stem over de milieuvergunningen die er is. En als uh, lokale kandidaat blijf ik uh, voor het circuit staan. Okay. Stem uh, Jerry Kramer, lijst 1, nummer 4. Nummer 4, dank. Uh, Bruno barber Wilson. Dank. Ik, druk, ik druk mijn stokbordje even in. Eh, het is van belang, denk ik, dat mensen realiseren dat dit provinciale verkiezingen zijn. Dat men de kiezer zich niet laat misleiden door landelijke problematiek, want die speelt hier niet. Dat is niet aan de orde. Het gaat om provinciale zaken. Waarbij natuurlijk de lokale zaken van een zandwoord door, door moeten klinken in het beleid wat de provincie voert moeten we ons realiseren dat de provincie niet over allerlei zaken gaat... die eerder hier aan deze tafel zijn genoemd. Maar dat neemt niet weg dat er we zeker thema's zijn... waar wij ook een taak zien voor de provincie. CDA heeft er een paar genoemd. Wij zijn inderdaad van mening dat het opleiden van mantelzorgers en vrijwilligers... zeker iets is wat de provincie zou moeten faciliteren. Waarom? Omdat je dat niet per gemeente, 51 gemeente, moet gaan doen. Maar omdat je dat overkoepelend kan doen. Hetzelfde geldt overigens voor het huisvesten van ouderen. Daar moet ook het nodige aan gebeuren. Juist door het gewijzigde beleid, landelijke beleid... hebben wij in de provincie een taakstelling die, die erop dient toe te zien... dat de vraag die er komt op grond van het feit dat mensen zo lang thuis willen blijven wonen... tot op hoge leeftijd... ...ook wordt gefaciliteerd door de voorzieningen die de voor de ouderen beschikbaar zijn. En dat is nog lang niet het geval. Dank u wel. Mr. Demmers, Hart voor Holland. Ja, Hart voor Holland. Uh, dank u wel. Nou, we zijn natuurlijk uh, als Hart voor Holland uh, en uh, als Zandvoort ...zijn we natuurlijk met de vorige sprekers uh, eens. Maar we willen toch even focussen op de begroting van de provincie... Um, om het maar even duidelijk te stellen, we hebben natuurlijk wel als provincie 20 miljoen over voor natuurbruggen, waar we natuurlijk ook uh, niet tegen zijn. Aan de andere kant, het circuit, dat ligt helemaal niet zo uh, in het putje bij de provincie, want dat maakt lawaai. Daar doen we helemaal niks van, terwijl dat een, uh, een Europese topfaciliteit zou kunnen zijn. En uit onderzoek is gebleken dat het tientallen miljoenen euro's opbrengt als zijn de directe en indirecte economische waarde toegevoegd wordt in de hele regio. Daar doet de provincie dus helemaal niks aan, die houdt het alleen maar tegen. Ik zou eens willen, willen voorstellen aan degenen die hier aan tafel zitten, om de begroting van de provincie Zuid-Holland is na te kijken, die zit veel beter in elkaar, in percentage gezien waar ze het geld aan besteden. Ten tweede uh, zou ik in herhalingen vallen als ik zeg, wij willen ook betaalbare woningen en we moeten ook geen windmolens voor de deur hebben. En we willen graag die vrijwilligers opleiden. Maar, zoals de provincie Zuid-Holland zegt, wij hebben een goed bedrag over voor uh, sociaal zwakkere ouderen en burgers. Dat staat op de begroting. Wel, meneer Dat meneer heeft Demmers. de provincie Noord-Holland uw 90 seconden zijn om en we hebben. Dank u al... wel, stem op mij. Wij willen onze eigen 90 seconden nog even gebruiken. om u allemaal te heel hartelijk te bedanken. We hebben wat wijze woorden gehoord. We hebben wat suggesties gehoord. Doe er iets mee. Maar ik wil toch namens Rob ook even uitspreken. dat we jullie heel veel succes wensen. Al het werk wat jullie erin steken is voor Zandvoort. En dat waarderen we. De, oh, de provincie, ja. Dank u wel. Dat betekent dat wij nog een klein stukje muziek krijgen. en dan overgaan naar het nieuws. En zijn na het nieuws bij u terug. Uh met het vervolg van dit programma vanuit Hotel hoogland. Like the in the winding Road I've got a Ik I've got a